Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de overval op het huis van PSVR Zahavi zijn ook vier kinderen vastgebonden. Dat gebeurde gisteren. Zahavi was onderweg naar de wedstrijd tegen Willem II. Toen zijn huis in Amsterdam door twee mannen werd overvallen. Zijn vrouw en vier jonge kinderen waren thuis. en Zij werden vastgebonden, kregen tape op hun mond geplakt en werden bedreigd met een wapen. De politie is nog op zoek naar de daders. Zahavi bedankt op Instagram iedereen voor de steun. De coronamaatregelen hoeven niet de prullenbak in, heeft de rechter besloten. Actiegroep Viruswaarheid was opnieuw naar de rechter gestapt, omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met de grondrechten en internationale verdragen. Ze wilden daarom dat de boel per direct geschrapt zou worden, maar de rechter geeft ze dus ongelijk. De arts die de Russische oppositieleider Navalny behandelde nadat hij werd vergiftigd, is weer gevonden. Vier dagen lang wist niemand waar hij was, zegt correspondent Iris de Graaf. De arts die zou afgelopen vrijdag op een kwad een bos in zijn gegaan, vanaf een jachtbasis, om te gaan jagen dus. En het leger is al een paar dagen op zoek naar hem. Ook jachtinspecteurs, vrijwilligers, lokale bewoners zoeken mee. Er zijn helikopters en drones ingezet. Maar nu is hij weer terug. De arts kwam zelf een dorpje inlopen. Volgens Russische media gaat het goed met de man en wordt hij nu onderzocht in het ziekenhuis. En in België kunnen mensen eind deze zomer misschien weer met een biertje in de hand op een festival staan. De Belgische premier denkt dat de grote evenementen vanaf augustus daar weer mogelijk moeten zijn. En het kan ook een lichtpuntje zijn voor Nederlanders die maar wat graag naar Pukkelpop of Tomorrowland willen. We kunnen ook niet wachten tot 2022 voor een beetje iets leuks in het leven kunnen, uh, kunnen doen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je gans de wereld naar hier importeert. vandaar. ...dat waarschijnlijk de voorwaarde zal zijn dat het enkel toegelaten is voor mensen van het, van het Europese continent. Volgens de premier moeten festivalgangers dan wel een vaccinatiepaspoort of negatieve test kunnen laten zien. Morgen wordt er bij onze zuidenburen verder gepraat over de festivals. Het weer. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien en ook de wind neemt wat af. De zon komt er soms bij en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen regent het vooral in de middag en wordt het een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Eemnes en Huizen een kwartiervertraging. En ook een kwartiervertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopen kooi Tot zover de verkeersinformatie.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 Laten Sing it!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 Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De RIVM wisselt het team dat leiding geeft aan het coronavaccinatieprogramma. Jaap van Delden vertrekt als directeur en wordt opgevolgd door Marcel van Rai van het ministerie van Volksgezondheid. Van Delden had als taak om de vaccinaties op te starten, zegt het RIVM. De rechter in Den Haag vindt niet dat de coronamaatregelen van tafel moeten. Zoals actiegroep Viruswaarheid eiste in een kort geding. Volgens de rechter is er voldoende wettelijke basis voor de maatregelen. Het is opnieuw onrustig in de oude stad van Jeruzalem. Bij confrontaties met de Israëlische politie zijn zeker 180 Palestijnen gewond geraakt. Het weer, enkele buien, later droger en wat zon. En het wordt vandaag 16 tot 20 graden. Una vamos a hacerlo pues pues vamos a hacerlo pues una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 Je me kent geen pensamps. Je me kent geen pensamps. Je me kent geen pensamps. Una y otra vez, una y otra vez. Vamos a hacerlo, we. Pues. Ay de mí, es que me vuelven loco, me de Si quieres, yo te llevo a San Juan. En todos dirán que no existe nadie que se mueva así. Ay, salud. I'm hey. and thighs do you still hear words in my mind shut up you're beautiful in one ear and not the other nobody can stop me to bother now I look at the photos on me shut up you're beautiful oh if I could speak to a young blinded me oh I won't talk about the bees and the cherry tree